De Kok met het NOS-journaal. Libanon en Israël zullen donderdag in Washington opnieuw gesprekken voeren... ...meldt persbureau Reuters. Het zullen de eerste gesprekken zijn tussen de beide landen... ...sinds het ingaan van het tiendaagse staakt het vuur afgelopen donderdag. Hezbollah is niet betrokken bij die onderhandelingen. De militie die gesteund wordt door Iran heeft de Libanese regering opgeroepen... ...om zich uit die gesprekken terug te trekken. En Iran wil misschien toch verder praten met de VS, melden Iraanse bronnen aan persbureau Reuters. Gasland Pakistan probeert de VS ervan te overtuigen dat de blokkade van de straat van Hormuz opgeheven moet worden. Als dat gebeurt, vergroot dat de kans dat Iran weer aan tafel komt.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 Het rommelt binnen Labour. Er is veel onvrede over zijn leiderschap. Er zijn partijgenoten die ook zeggen Starme moet opstappen. Maar grosso modo zie je dat de Labour-fractie op dit moment nog een afwachtende houding heeft aangenomen. En Starmer wil dat er een onderzoek komt naar de gang van zaken. De Britse zooloog en tv-presentator Desmond Morris is overleden. Dat heeft zijn zoon bekendgemaakt. Morris brak eind jaren 60 door bij het grote publiek... met zijn bestseller De Naakte Aap. Daarin benadert hij de mens als een van de 193 apensoorten. Het zorgde wereldwijd voor ophef. Critici vroegen zich af of Morris daarmee de mens niet van zijn voetstuk stootte. Morris was als abstract schilder ook betrokken bij een tentoonstelling... waarin tekeningen door apen, een zuigeling en een kleuter... Naast elkaar te zien waren om ze te kunnen vergelijken. Desmond Morris was 98 jaar. Het weer vanavond helder, het koelt snel af. Temperatuur ligt tussen de 2 graden in het binnenland, 5 aan de kust, morgen zonnig en 12 tot 15 graden. Dit was het nrs Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene De Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 na het zeevirus, virus om het even netjes te zeggen... in ieder geval met die pandemie, daar altijd mee te maken. En ik weet ook dat het best wel in die uh, zomers, die twee zomers... dat het dan toch nog wel redelijk goede zomers waren. Maar goed, de Arters, want daar heb ik het over... Something with Oceans en Robin den Drijver... is een van de mensen die dit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 En uh, dan denken ze nog... Ja, dat is leuk, ik had morgen nog mee. Ja, de, Eigenlijk ben je gewoon feitelijk te laat, wat, uh, wat dat er gaat. Ja, maar uh, we, we, we, het kwam er niet van. Dus nou, oké. Okay, ik uh, zal weer mijn hand over mijn hart heen halen. Want dat doe ik regelmatig met dit soort dingen. Maar kom dan, potverdorie. Doe er eens een keer wat, uh, wat vroeger mee. Want uh, die, die type... Uh, wat is het? Dat toetsenbord voor mij. Dat moet ik nog eens een keer voor onderhoud. <lacht> Naar een of andere plaatselijke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 Hurt, but I feel that there's wounds in your mind, and you give the symptoms. It's just like a drug, like a path in rats. They didn't know you. You wore your pain like makeup until the day you died. But did you? But did you? Did you try?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 Wat zeggen kop en schouders? Ik moet, moet goed zeggen. Tussen kop en schouders er eigenlijk uitspreekt, En dat is dit nummer voor, liefklover. more I have so much to say but you're gone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 Eh, wat is het ook weer met de, de Bird Experience? Ook volgende maand in Slachthuis Haarlem. En zeg nou zelf, het is alsof Queen weer tot leven komt. Oh, baby. Eind van het afgelopen jaar verscheen ineens nog een EP... maar ze hadden ze al aangekondigd... van Low Earth en Dark Night Gloom. Die hoorde dus de titeltrack die ze ook als single hebben uitgedacht. Daarvoor hoorde je Goldfish. Dat is van John de Die is vandaag jarig uh, van Hunk. Ooit winnaars van de Robb geworden uh, geweest van 2024. En daarvoor hoorde je dat... meen ik te weten... deze of Soy met Dance...